En leraar op de basisschool scoren relatief goed. 86% van de meesters zijn juffen presteert voldoende. Den Bos maakt zich al sinds 2010 zorgen over de, de uit de hand gelopen gedrag van jongeren in de wijze. Hey. Het is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files door wegwerkzaamheden op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Knoop het Oude Rijn en Utrecht Lage Weide. drie kilometer op de parallelbaan. De treinbaan is dit weekend dicht.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 Oké, op deze zonnige zaterdagmiddag bij CFM. Door de Duran Duran uit de jaren 80 en Skin Trades. Het is even na twee uur. Een hele goede middag en welkom bij Sanford op zaterdag. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En ook goedemiddag, Albert oh, Jan, mijn collega voor vanmiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Ja, welkom. Uh, wederom drie uur live vanaf het zonovergoten uh, gasthuisplein. Wat uh, hebben wij voor u allemaal in petto? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd u pen en papier maar vast bij de hand. Want er zit vast wel iets tussen waarvan u zegt: hé, hey, daar wil ik heen. Uh, om half drie hebben we het weerbericht. Uh, door verzorgd door onze enige echte Zandvoortse weerman. Er dus zou nu op strand zitten. Lex van de Hoorn. Ik, ja, dit wordt u weer even gissen. hè.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 Why the girl just like you? Such a pure idea. Where did you come from, babe? And oh, ooh, won't you change in bed? Gotta wait, won't you, baby? Ja, goed, Albert-Jan, dan kunnen we weer. <laughs> Je Michael Jackson en P.I.T. Pretty Young Thing. Daarmee werd het kwart over twee. Ja, en uh, allereerst even twee berichtjes die mij toch opvielen uit uh, het Haarlems Dagblad. Uh, in tegenstelling tot wat de landelijke tendens is, uh, is het aantal, het percentage van, uh, van toerisme is uh, toegenomen. En daar zijn ze allemaal verblijd over. Alleen in het Haarlems Dagblad stonden overnachtingen in Zandvoort flink gedaald.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 Afgelopen woensdag half april, maar toch is het tamelijk druk op het Zandvoortse strand. Vooral veel Duitsers vieren vakantie. Lijkt het. ont? Gefilt is. Ja hoor, het bevalt de meeste toeristen prima. Al is niet iedereen enthousiast. Ze vonden het strand wat saai, maar ja, de harde wind, daar kan je niks aan doen.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 Heerlijke muziek van Nickelback op de Zandvoortse Radio. Door de lullaby. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Een beetje raadje plaatje plaat uh, dit, Albert-Jan. Nou, dan mag jij zeggen wie het is. Nou, zeg het maar, albert <laughs> Zeg jij maar. Oh, Dr. Huck en oh. uh, Baby Makes a Blue Jean Stalk. Oké. Okay. Nou, hij is inmiddels gearriveerd. Jaren 80? jaren 80? Ja, zoiets, ja, ja zoiets. zoiets. Hij is uh, inmiddels gearriveerd Lex van Orens. Zo dadelijk om half drie, hoor, met het weerbericht. Ja, goed, allereerst nog even wat anders nieuws. En wel uit culinair Amsterdam. Want uh, tot mijn schrik lag ik van de week in de Telegraaf... dat, uh, dat uh, Jo Braakhacker stopt met Le Garage. Hé? Hey?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 Het pand wordt eigendom van investeerder Jan Wieger van der Linden, die ook eigenaar is van de Hoppenbar, Bodega de Keizer en de Oesterbar in de hoofdstad. Ik meen dat het niet vroeger waren, niet van, niet van die uh, wijlen uh, horeca tycoon.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 is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. Is ready. Vrolijke deunen op de Salvoets radio van Simple Plan en Canaan in en Joodes Summer Paradise. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoor je de Euro Down bij CFM. En daarin allemaal van dit soort lekkere muziek.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 Na het volgende weekend Dan gaat de temperatuur aanzienlijk omhoog Kijk Zo richting Koninginnedag Zo in die kant op Dan zou ik wel eens Een zomerjasje aan kunnen trekken Dat zijn goede vooruitzichten Lex Ja dus we moeten nog even geduld hebben Ja oké Geduld is een ziek Maar verder komt men ohne hier Ja nou, we hebben dus vandaag hebben we dus een uh, echt uh, flinke periode met zon. Uh, er staat in het dorp een zwakke en aan zee een uh, matige noordelijke wind. En de temperatuur die zit nu rond de 11 graden. Normaal is uh, een graad of 12 hier aan de kust. Oh. Maar uh, ja, het is, uh, we zitten in de buurt We hebben, we hebben we van, uh, van normaal. vorige week meer ondergezeten, gezeten, hè? Wat de gemiddelde temperatuur was. Ja, ja maar, maar, maar, maar... maar.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 Helemaal goed. Lex, goed. mag ik je hartelijk danken. Die... En uh, volgend weekend zien we elkaar weer. En ik verwacht toch wel weer dat ik in de studio kom. Ja, me, misschien volgend weekend. Dan kunnen de luisteraars al meekijken op tv. Misschien hoor. Misschien. Maar, uh, maar, houd, dus, houd er even rekening mee oh, met dan je Dan moet kleding. ik mijn haar kammen. Ja, je haar dan moet, je moet je ook een kammen. Oh, shit. Ja, ja, ja, ja. En het je voor en zo. Nee hoor. Valt helemaal heel, heel erg mee. Volgende week is Lex van de Horen er weer zo rond en nabij half drie bij Zandvoort op zaterdag. En hier is de Timex Social Club.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 Gewonnen worden. Uh, dan is Zandvoort alsnog uh, periodekampioen, komt de na-competitie. Uh, Laatste punten liggen, dan wordt het wat moeilijker. En bij die komende drie wedstrijden, naar deze, zit dus, tevens de, in mijn ogen de boogde kampioen. En dat is Castigum. En Kastikum komt over uh, drie weken hier naar Zandvoort toe. En dat, als dat gewonnen wordt, dan is de kans heel groot dat, dat Zandvoort periodekampioen wordt. Zo vrees natuurlijk nog lang niet. eerst zal hier van Bol gewonnen moeten worden. Uh, Sanford staat op de vijfde plaats en Boldy staat op de derde van de honderdere. Uh, Sanford is redelijk compleet, denk ik zo te zien. Uh, Jan Sonneveld zit alleen aan de kant, hij zal misschien niet getraind hebben, dat weet ik niet, kan ik niet overoordelen. Uh, voor de rest staat gewoon iedereen in het veld die er zijn moet. En dat betekent dat Zandvoort toch een behoorlijk sterke uh, elfbal in het cel heeft staan. En ik maak me sterk. Oh, daar gaat hij bijna die bal mee. Hoe he? teruggesteld op de keeper. Die keeper mist hem. En die bal die rolt, die rolt, die rolt. En die rol verdwijnt Hij kon het al net voor de paal. Kon hij over de achterlijn tikken Dan <lacht> was <lacht> hij er gewoon ingegaan. Dat was een hele uh, lachwekkende geweest. goed, ja, hij zit er niet in. Er wordt een corner voor Zandvoort uh, genomen. Vanuit Zandvoort gezien. met de rechterkant van het en normaal gesproken, het Thijs van Berg, dat gaat hij dat nu inderdaad ook doen. Die gaan we nog even meepakken voordat we terug gaan naar de studio. Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Alles klaar. Oh, de de, de luchtmacht van Zandvoort komt erin, slechte corner, laag genomen. En dat betekent dat. Uh... ...dat Bol het spel over kan nemen... ...en Zandvoort uh, uh, weer moet gaan verdedigen. Nee, die, die is kast, uh, de vlies. Die die bal af. Kasten de vlies naar uh, Nijtse Berg. Maar die staat een beetje op een vreemde plaats. Maar goed, uh, draaien, keren, draaien, keren. Is de bal kwijt, bal gewoon voor de seinlein. Goed, uh, nu in de achtste minuut. Stand is naar 7-0. De wedstrijd Zandvoort tegen Bol. En straks meer van Joop van Nes.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 Dat even lekker swingen zegt ze op de radio Jorda, de swing out sister en break breakouts. Het is 10 minuten voor 3 We hebben nog even een kort bericht voor je En uh, daarna een plaatje en dan gaan we weer snel over naar voetbal De wedstrijd van vandaag SV Stamford tegen Bol En dan staat het momenteel nog steeds 0 tegen 0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 the upside.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 We zijn er. Goed. Um, 20 minuten gespeeld, ruim En Svandvoort heeft toch wel het betere van het spel. Maar dan hebben zelfs niet een doelpunt te kunnen uitdrukken. En voor de juist was zelf zelfs boy Fit die handelde moest optreden. En dat het zeer fappig kwam deed. Want ze vond oog en oog met aanvallen. Terwijl er niemand anders meer tussen stond. En hij stopte die bal. Echt voorbeeldig. Nu ligt het spel heel even stil voor een uh, blessurebehandeling van een speler van na Een slijding van uh, Billy Visser. Die kreeg daarvoor een gele kaart. Ik vind het een beetje zwaar. Maar uh, dat betekent wel dat uh, Billy Visser de volgende wedstrijd er niet bij is. Want iedere gele kaart die hij nu oploopt, is een, met zijn schorsing sowieso zo zo verwacht op de, de KVD. Hij heeft uh, vijf gehad. En iedere volgende is automatisch een schorsing. Goed, vijf trap kan genomen worden. Uh, en dat is zo'n beetje dus, op de helft van de Zandvoort. Want de Zandvoort zelf moet ik zeggen natuurlijk. En die mag komen. Een behoorlijk insganger. En dan staat iemand helemaal vrij. Maar twee mensen en en er wegkopen. Dat is Kasten En dan staat iemand je Moet dat behoorlijk bocht op die bal weer ja, krijgen. Dat is niet het geval. Bo Bol die heeft die bal. En die gaat nu over de achterlijn, slechte voorzit. Mooi de vet, die kan die bal op pakken en de bal weer in het spel brengen. Sandvoort uh, heeft uh, na die ene rondje, wat is uh, kijk, eigenlijk een misser van de keeper, uh, geen kans meer gekregen. En bol eentje. En ja, uh, dat geeft een beetje aan dat Sandvoort uh, nog uh, warm moet gaan draaien, denk ik. Patrick Koper, met de bal aan de voet, gaat hem die paas geven op uh, is Mol. Die kan er makkelijk bij. Dat kan hem alleen niet aannemen. Omdat er een verdediger voor hem springt. En die schiet de bal over de zijlijn. Dus als we hem gaan gooien. Op de helft van hetzelfde. Maar Lemmers gaat uh, dat uh, doen. Uh, Lemmers is trouwens. Uh... Als hij nu uh, de, deze wedstrijd, de, de volgende wedstrijd speelt, heeft hij de 250 op zijn naam staan voor de selectie van Zandvoort. En zal hij voor gefeteerd worden. Die heeft ondertussen ingegooid. Verre trap naar voren toe. Kan daar, kan daar Michael Koude bij? Nee, die kan er niet bij. Helaas en ook naar Geberg kan er niet bij komen. De bal wordt weggewerkt door Bol. Over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. Kijk uh, je even kijken? Toen dat is de bij Peter Koven die daar uh, naartoe gaat. Ja, inderdaad. Gaat, uh, nee, het is een Bully Fischer. gaat aan de linkerkant die ballingen gooien. En dat gaat hij doen Nou Ja, hij staat nog te kijken. Want er is geen beweging totaal. Slecht ingegooid. Mag er een schijfzucht blijkbaar wordt gewerkt door bol. Het dat het bij mij allemaal aan de andere kant van hetzelfde. Dus het is een beetje bij Nullesje niet hoe hij dat doet. En daar is uh, inderdaad weer. We hebben Kalers die die bal weggewerkt. Dan vier het voet van een mocht over de zijlijn. Zandvoet mag gaan gooien. We hebben gespeeld uh, bijna 25 minuten. En de stand is van 7-0. De stand en zo meteen in het volgende uur veel meer over deze wedstrijd. De wedstrijd SV Sanford tegen Bol.